De Strandjutter. Een seriospel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin. In de bewerking van Margreet Bruin en geregisseerd door Wim Paul. MUZIEK Vandaag hoort u het tiende deel: Het Spinfame. Eten, hè? Ja, dan waren we even goed gegaan. Beloofd is beloofd. Ja. We hebben wel veel gesponnen, hè? Nou kan ik het tenminste weer breien voor al die kinderen van de. Zij liever dan ik. Oh, wacht even, maan. Ik oh, krijg gewoon een lamme arm van het sjouwen met het spinnenwiel. Dat is beter dan een lambeen. Dan zou ik je moeten dragen, lokken. Oh, en ik heb handen vol aan mijn eigen spinnenwiel. Ja, zo. Ah, ja. Oh! dat is bah. een plasma. Nou, nou, nou kan ik mijn kousen wel uitbrengen. Hoef je je voeten ah. zaterdag niet te wassen. Oh. Ik mag leiden dat het vanavond droog is. Nou, gelukkig maar dat we nou nog niet naar het veem hoeven. Zet, denk erom lopen. Ja? Vanavond is Jelle voor mij. Oh, zal mijn zorg zijn voor wie Jelle is. Van mij kan Jelle jongens cadeau krijgen. Oh, nou, bedankt alvast. Ik kan er wel eens even aan hoor. Ja, uh, Als Jelle er maar bij is. Waar je al zin in hebt. Ik heb zin in alle jongens. Ik hou van allemaal. En dat weten we. Maar van Jelle hou ik het meest. Jammer dat het bij Jelle niet zo is. Die houdt van alle vampjes, maar van geen één genoeg. Ja, Zalopke weet ik. Wat weet je eigenlijk van jelle? Meer dan maam denkt. Pas op die plas. <laughs> Het is anders nou jouw beurt om natte voeten te halen. <laughs> Ik kijk wel uit. Oh. Wacht even. Zeg, lokken. hè? Ah. Ja? Eike is er ook weer. Ik zag hem vanmiddag voordat we naar Neken gingen. Oh. Was hij weer bij Anne en Maria? zelf. <laughs> maar daar kwam hij niet voor hoor. Hij kwam voor uh, de vlamkers. Van het veen vanavond. op oh. er in West geen famjes zijn. Ah, hij zag er fijn uit. Piek fijn hoor. Met een witte broek. Een slipjas. <laughs> Mag hij wel oppassen dat die broek wit blijft vanavond? <laughs> Met dit weer. Hij komt vanavond ook op het veen. Oh. Maar als Jelle er is, vis die bij mij achter het net. <laughs> dat heb ik hem al als bestand gebracht. Ik eh, heb gezegd dat hij jou er maar moet nemen. Oh, dat had je helemaal niet hoeven te zeggen. In plaats dat je nou blij bent, je zou maar zo knapper fijn kunnen krijgen. Hij zag er nog veel knapper uit dan verleden zomer, toen nou Operiet. riet. Oh. Die Aike is me er anders heen, hoor. Tof, Famke. Kijk niet zo streng. Ik weet best wat je nou aan deed. En ik weet ook wel wat er van Aike en mij gefluisterd wordt. Maar dan maal ik om. Je mag zo nou en dan best eens een pleziertje hebben als je jong bent. We zijn er alweer, ma'am. Ja. En nou gaan we ons gauw mooi maken voor vanavond. <lacht> voor jelle. Tot straks dan. Vergeet je zondagse pantoffels niet. Hallo, kop, kom je maar halen? Ben je dan alleen? Op de een, weg wel. Maar terug kan ik je missen. <lacht> Als kiespijn. Nee, toch. Ah, die ma'am. Ze moest zich eigenlijk schamen om nog zoveel eiken te durven opscheppen. Ze weet toch wat er wordt gepraat, over haar en Aike. en over Jelle en haar. Ach, Aike en Jelle zijn precies gelijk. Allebei even ruw met famkes. Jelle wil maam, hij wil Geertje, een sietske. En als ik s'avonds mijn deur en mijn raam niet goed afsloot... Hè? Maar goed dat Ta en Mim dat niet weten. Jelle, Jelle, Jelle, ik begrijp je niet. En vroeger heb ik nog wel eens gedacht, gehoopt. Nou ja. Ik ben er, Omin. Mooi, Famke. Zijn jullie goed opgeschoten, Beneken? Oh Ja. Ze kunnen al wel een jaar breien. Nou, zal ze knap in haar schik wezen. Ik moet ze gauw opknappen voor vanavond. Die neken is maar goed op jullie. Ja, we kregen chocolademelk. Doe maar wel, ja. Pondkoek en, en oliebollen. Oh, wat een mensvuil van die vieze ja, dat is mooi van neken. Dat doe ik niet. Dat doet de ik. Lopke. Maam, Geertje, Zietske. Famke, wat ben je toch lief als je jaloers bent. Ach, jij. Schiet op. Ik ben niet jaloers. Het is niet waar. Oh, als die man niet komt vanavond. Ik ben niet jaloers. Oh nee. Nee. Oh nee, ja. nou, wie lust er nog? Een oliebol? Mm. Nee, ik mag mij er wel onder begraven. Mm. Nou, er zullen heel wat oliebollen voor nodig zijn om die dikke maanden onder te krijgen. Ja, de ja. ja. ja. de lop kunnen nog eens schenken. Ja. Voor allemaal, ja. als het leiden kan. Mm. schijnt mij anders alleen met de bovenzelf in, Lopke. Oh, jij krijgt niks zolang je je mond nog vol hebt, ja. Goed zo, Lopke. Leer die schrok op mij hoe het hoort. Straks wordt ze nog een oliebol. Oh, Moet je wat zout hebben? Ja. Ja, wel ja, strooi het maar op de rug. Dan kunnen we meteen zien of ze een heks is. Oh, een heks? Oh, mm. Heksen bestaan niet, Neken. Nou, zeg dat maar niet te hard, maan. Oh, Lopke weet het weer eens beter. Mm. Vraag het dan maar eens aan ja, ik geloof er niks van. Oude, oh, wijfjes als Gonne kunnen dan heksen en spoken geloven, maar wij niet hoor. Mm -hmm. Misschien is Gonne zelf wel een heks. Dat kan je nooit weten. Oh. Neeke. Oh. Of Lopke. Oh. Ja, pas maar op, Lopke. Als je een heks bent, dan kom je op de brandstapel. Oh. Ja, tjonge, wat zijn jij branden? Uh, oh leuk, baan, doe niet zo griezelig. Ach, niks griezelig. Wat gebeurt nou eenmaal met heksen? Hé oh. He, Neken? Nou... Kijk maar me niet zo strak aan. Neke is zelf over heksen begonnen. Mm. Neke, kijk of ze zelf pas een heks heeft gezien. Nee, hè, Ja, Neke? Ah, kijk toch niet zo, Neke. Waar heeft Neke een heks gezien? Bij de Ossedobben. Ah. Bij de Ossedobben? Oh. oh. Hier vlakbij. Op het hekkenboslandje. Ah. Ja, heusvankes. Oh, okay. bosland. Ja, daar kwamen de heksen als het hun tijd was. Daar gingen ze feem zitten, zal ik maar zeggen. Oh, oh. De heksen Kregen ze ook chocolademelk en plotten. En olieballen? Ja, dat, dat, dat weet ik niet zo precies. Zo dicht durfde niet bij hen te komen. Maar ze aten wel vanzelf. Oh. Heksen kunnen even min van de wind leven als wij. En ze aten... Van een keurig gedekte tafel. <tiedacht> Daar zaten ze dan omheen, die oude wijfjes. Ja, want de meeste heksen waren oud. Ah, zie je wel, dat gewoon een zeiken ook maar ah, nou, stil nou, oud. laat Nikke nou verder vertellen, ja, ma'am. Mijn grootmoeder zei. Mijn grootmoeder zei dat echte heksen. die kon je dadelijk herkennen. Als je maar zout op hun rug strooide, dan viel ze om. Zomaar plof op de grond. Dat zal ik dan wel eens bij alle oude wijfjes van heel skilke proberen. Oh, hoe durft man? Heeft ik het nooit geprobeerd? Ja. Ik, Lopke, wel, nee. Geen kind durfde toch zeker zout op de rug van een heks te strooien? Wat zou er niet allemaal kunnen gebeuren? Oh, ja. nee, we waren veel te bang vanzelf. Djoeken van Japkes Dirk. Dat was er zo één. Dat was een heks. Oh, ja, heul nee. Ja, Vankes. Ja. Mijn ta heeft het ons zelf verteld en hij kon het weten. Elke avond bond hij de kalveren een zakje zout om de hals, oh, om ze te beschermen. Maar de paken van Kees Smit vergat er eens een en de volgende morgen, toen lag het kalf dood. Zo stijf als een stok, morsdood. Ja, zo was het, zo is het gebeurd. Lacht er maar om en geloof het maar niet, dat zie ik wel aan je gezicht, man. Maar ik waarschuw jullie toch, Vamkes, wees voorzichtig met oude vrouwtjes. Je kunt het niet weten, je, je kunt het nooit weten. En verder, Neken? Weet Neken nog meer van de duiker? Ze woonden ergens uh, dicht bij de duinen om, om oost. duiker van Japkes Dirk, in een oud schuurtje of zo wat, zo precies hebben we het nooit geweten. We durfden daar niet in de buurt te komen vanzelf. Ze was al heel oud toen, met dat kalf van Kees Smit, zijn paken. Maar eh, kort daarna is ze doodgegaan. Ja, ja, heksen kunnen ook doodgaan. Oh, nou, gelukkig maar snel. Nou, dat is zo gegaan. Oh, ta heeft het ons vroeger zo vaak verteld. Oude paken en Boer Smit hadden een kip. Een witte kip. Overdag kroopt Joekedikkels in die kip. Ja, ja, dat doen heksen zo. En dan legden ze niks als windeieren. Ja, jullie lachen daar nou maar om. Maar geloof maar dat Paken en Poeersmit er niet om lachten. Zeker niet. Ja, wie willen er nou graag windeieren hebben? Jullie toch zeker niet? Nou, Paken en Poeersmit vanzelf ook niet. Maar ze wisten wel raad. Op een dag... Toen die witte kip weer eens zo allermiserabelste keer ging, want de, de, die heks zat erin, <lacht> zette poe er gauw een ketel water op het vuur. Paken had de kip al gevangen en stopte hem er levend in. jongen, nee, oh, wat kakelde dat dier. Ja, maar daar trok Paken zich niks van aan. Een deksel ging op de ketel, een stok door het hengsel en, en Paken maar op die stok drukken, zodat het hengsel niet omhoog kon. En boe, stoken, stoken. Een hele berg hout dat Paken nog pas gejut had. Nou, en toen was de kip dood. morst dood. Ja, vanzelf. Ze hebben de begraven vanzelf. Heel diep onder de grond. En, en, en uh, die heks, nee. Ja, nee ja. Hoe, hoe is het met die heks, heks afgelopen? Goed, die was net zo dood als de kip. Zo stijf als een stok. Nou, toen de witte kip dood was, is zij ook gestorven. Nou, de eerste dagen durfde niemand in de buurt van het schuurtje te komen. Maar ja, eindelijk moest het toch wel. En toen vonden ze de dood. En toen, neken? Nou, toen is ze begraven op het kerkhof He? Een heks op het kerkhof begraven? Zou ja, ze dat beter kunnen verbranden? Ja. Nou, dat, dat wou de hele buurschap ook vanzelf ja? Ja. Maar de dominee wou met alle geweld dat ze op het kerkhof werd begraven nou. ja. Hij schijnt knalboos geweest te zijn op paken en poeën En op allemaal die zich ermee hadden bemoeid Maar ja, dominees hebben ook wel eens wat raars Maar de heks waren ze kwijt Nou, maar goed ook ja. En Meke, wij hebben ja. ook een witte kip thuis. Moet mama er eens opletten of ze geen winddijker legt. Ja. Nou, als dat zo is, zullen we er meteen in de kookpot ja. Ja. met een deksel erop hoor, ma. En een stok door het hengsel. En dan maar goed opletten wie de heks geweest kan zijn. Je kunt nooit weten als Neken toch vertellen ja, kan. Ja, ja, ja, maar wel griezelig. Ah, nooit griezelig genoeg. Mm, zolang het bij vertellen blijft, hè, ma. Net zo. Ik zou Maan wel eens willen zien als... Uh... Nou, als wat? Nou, als er hier is uh, zomaar een heks binnenkwam. Ja. Of een geest. Nee, een spook. Ja, nou, no. ik ben nergens bang, Voeren jullie dat nee. maar weet. Nee. Geen heksen, geen spoken. Ja, oh, oh. Oh, wat is dat nou? Oh, Neken, wat zullen we nou hebben? Oh. Oh, oh. oh lieve help <hijne> Ik dacht dat maam niet bang was. Er zijn hier nog lieve Fankes. Oh lieve Famkes! Oh, ah. lieve famkes <hijne> Dat zijn de feiten. Ah, zie je wel, dat dacht ik meteen. Maar. Ja, dat ah, kan nou. Ik zeg. En je was helemaal niet bang, hè, Ma? Nee. Laat ja, ze maar van... binnen, Lopke. Op de grond is nog plaats genoeg. Uh, tegen de petschot. Ja, dan mag ja, eigenlijk wel ik wel op zijn witte broek passen? Nee, ik ga wel. Nou, mijn vloer is anders pas nog geveegd, hoor. Ja. wie zou er zijn? Ja, wie dacht je? Ah, Ma oh, moet oh, niet oh, voor oh, niks oh, zo hard. Oh, die oh, holt oh, voor oh, alle feiten. Yeah. Ja, maar toch het ja, hartstikke nee, jij dat je ja, zo ontbijt. Nou, wel, wel, wel, wel, wel, wat een flinke kerel om er in dit weer door te komen, hè. Oh, gelukkig. Anjana is er niet bij. Dan neemt mama, Eike. Dan ik mooi van hem af. Oh. Ik denk dat ik wel eens naar huis ga. Huh? Nou, al, maan? Ja, nee. Ik, ik, ik zou vroeg thuis zijn dat ik mijn beloofd van. Oh. Oh. Ah, mijn vroeg thuis. Zeker vroeg in de ochtend. Pas maar op dat je onderweg niet in slaap valt, maan. Ja. Dat zou je wel willen, hè, Eike. Zou je niet op Jelle wachten? Oh, Zonder Jelle kom ik ook wel thuis. Nou. Dag allemaal, bedankt Nekke. Dag, Dag maan, wat rusten. Kruip er maar gauw in. Dag maan. Ik breng je wel even maan. Oh. Zou ik het maar niet doen. Nou. Oh. Dag maan. Uitkijken hoor, ja. Famke. En nog bedankt voor de hulp van vanmiddag. Goed hoor, dus, twee blijven jullie maar. Oh, die maan toch. Oh. Oh, Ze heeft veel te veel drukte met, met jongens. Het hele staat al lang te wachten. Dus <laughs> Jelle oh, is er toch? Nou, wie wil er nog uh, chocolademelk of een olieboel? Nee, bedankt, Ik ga ook neeke. maar eens opstappen, Neken. Ja, het wordt tijd, anders worden alle mims ongerust. <laughs> <laughs> neeke, ik hier wordt wel bedankt. Het was een hele vreemde Nou, en de vampjes ja, worden bedankt, hoor. Ja, als Neken nog eens beneden zit. Ja. Ga jij ook nog vast, Aike? Ik blijf Neken nog even helpen. Dan wacht ik wel. Aike mag de stoelen goed zetten, hè? Vier om de tafel en de rest tegen de wand. Ja, ja, daar, naast de petsteen. Ga jij nou ook naar, Famke? Je moet de jong kerel niet te lang laten wachten. <lacht> het lijkt me een goede ene. Uh, heeft Neke echt niks meer te doen? Niks, hoor. Lopke, wordt bedankt. Oh. Lopke is toch niet bang van Aiken? Moet Neken soms meegaan? Uh, van mij mag het. Nou, ja, zullen we dan maar, Famke? Wel ja, dan ben ik ook mooi vroeg thuis. <lacht> Lopke is al net zo braaf als maan. <lacht> dat zal er wel meevallen. Of tegen, het is maar net hoe je het bekijkt. Nou, als Nek ons nog eens nodig ja, heeft. Ja, ja, ja, dat weet ik. Bedankt hoor, Famke. Je moet er even doorheen. Goedenavond, Nekke. Goedenavond. En let goed op de plassen hoor, Aike. Vanzelf, Nekke. Goedenavond. Zal ik Lopke's pantoffels dragen? Als Eike niet vergeet ze straks terug te geven? Dan heb ik morgen weer een loopje. Ik blijf zes dagen op Skilke. Hoe, uh, hoe lang is Eike nou weg geweest? Acht maanden. Acht maanden heb ik Lopke niet gezien. Eike zal wel andere Famke's gezien hebben. Maar geen Lopke. Hm. Famke... Nou, oh, famke zoals jij is te maar Nou, Aike, knijp me niet fijn zeg. Over zes dagen kan het niet meer. Dat is maar goed ook. Nee, nee, ik niet zoenen. Breng me dan maar gewoon thuis. Doe nou, daar had ik toch geen famke voor van het veen. Om de gewoon thuis te brengen. Wat doe nou, Lopke. Ik krijg toch wel wat van je. En moet het nou? Kun je me niet zonder beloning thuisbrengen? Nou ja, we mogen toch wel een pleziertje samen. Wat je een pleziertje noemt. Ik begrijp je niet, Famke. Daar zijn we toch jong voor. Jij misschien wel, maar ik niet, Eike. Ik hou niet van zulke pleziertjes. Vandaag meteen en morgen met een ander. En dan weer een ander. Maar de eerste zes dagen alleen met jou, Lopke. Ja, en dan weer met wie je net tegenkomt. In elke haven een ander, liefje. Daar ben ik toch jong voor. Ik begrijp je niet. Maar ik jou wel. Jij bent al net als Jelle. Alle vampjes zijn van jullie gelijk, zolang ze maar gewillig zijn. Vanzelf. Maar daar voel ik me toch goed voor, als je dat maar weet. Vooruit, geef me mijn pantoffels maar. Ik red me verder alleen wel. Ik wist niet dat je zo trots was. Als je dat trots noemt. Zo. Bedankt voor het dragen, Aike. Jelle en jij denken alleen maar aan jullie zelf. Aan jullie eigen plezier. Mag dat dat niet. Zo'n lief vanke. Zo koud als een kikker. Zo koud als ijs. Net zo koud als het land waar ze vandaan komt. Daar gaat ze. Poppetje gezien, deurtje dicht. Doe de knip er maar stevig op. Is het niet voor Aike, dan is het wel voor Jelle. Ja, de heeft het beter uitgezocht met maam. Maam is tenminste warm en gezellig en lief. ze wel slapen? Nee, natuurlijk niet. Maam kent het klappen van de zweep beter dan die koude, trotse lopke uit Zweden. Eike. Eike. Hé, hey, wie roepen er? Eike. Eike. Maam mm -hmm. toch, Fanke. Mm -hmm, ah, Eike. Waar Jelle? Jelle. Praat me niet van Jelle. Waar is Lopke? <laughs> Praat me niet van Lopke. Ja. <laughs> oh, famke. Mm, lief, lief. Oh, famke. Een Fijntje. Mm. Kom maar met me mee. Kom maar. Binnen. Maar wel stil, mm. want daar en slapen al. Een uurtje maar, hoor. Dan moet ik naar oma aan. Mm. Dat is goed eigenlijk. Ja. Een uurtje maar. Voor de gezelligheid. Ja. U hebt geluisterd naar het tiende deel van Silde Strandjutter. Een seriehoorspel naar het gelijknamige boek van Cor Bruin in de bewerking van Margreet Bruin. De rolverdeling was als volgt. Jaakje Droeviger, Eva Janssen. Jelle, Kees van Ooyen. Lopke, Corrie van der Linden. Eike, Jaap Hoogstraten. Maam Smit, Trudy Libozan. Neke Cubido, Nora Boeyman, Meisjes op bezoek bij Neke Cubido, Maria Lindes en Gerry Mantel. ...en twee jonge mannen, Donald de Marcas en Martin Simonis. De regie had Wim Paul.